De kandidatencommissie van GroenLinks concludeerde dat Kamerlid Tovik Dibi niet geschikt is als lijsttrekker... omdat hij niet voldoet aan het opgestelde profiel. De commissie droeg daarom alleen de huidige fractieleider Jolande Sap voor. Het partijbestuur kwam volgens Wening daardoor met een dilemma te zitten. Veel leden, onder wie prominent Femke Halsema, gaven aan dat ze iets te kiezen willen hebben. Het bestuur besloot vervolgens dat er toch een referendum moet komen over het lijsttrekkerschap tussen Sap en Dibi.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 Het weer vannacht wolkenvelden en opklaringen. Overdag is het wisselend bewolkt. In de middag plaatselijk een bui. De temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee tot plaatselijk 22 graden in het oosten van het land. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie 1 file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat tuss tussen Bunnek en Maarsbergen... een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Goedenacht. Bescherm de plant- en diersoorten van ons land. Verbind en verbeter de natuurgebieden in Nederland. Breng de natuur van het boerenland terug. Afgelopen maandag hebben meer dan 40 groene organisaties in Nederland... een tienpuntenplan gepresenteerd, waarvan ik er net drie noemde. Tot die organisaties behoren onder meer de Waddenvereniging... Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Natuur en Milieu... Wereldnatuurfonds Natuurfonds en Natuurmonumenten. Deze natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties... zijn ongetwijfeld niet rouwig om de val van het eerste kabinet Rutte. De coalitie wilde het natuurbudget met, met uiteindelijk misschien wel 70 procent verminderen. De man die al die bezuinigingen moest doorvoeren... en daar ook allerlei plannen voor gemaakt had, was staatssecretaris Henk Bleker. En vandaag werd bekend... Nou ja, ten eerste dat hij geen lijsttrekker wordt van het CDA. Maar ook dat hij geen Kamerlid voor die partij wordt. En misschien zullen ze daarover ook niet al te treurig zijn, die natuurorganisaties in ons land. Uh, hoe heb jij dat nieuws ontvangen, Theo Wams? We gaan tutween hebben afgesproken. Ja, goed. Hoe, hoe, hoe heb je dat nieuws ontvangen dat, dat bleker niet meer terugkomt? In ieder geval niet in de Tweede Kamer. Uh, ja. Uh, ik, ik ben vooral. Uh, uh... Heel blij dat we nu weer een, een, een positieve beleid over natuur krijgen. En uh, we hadden maandag hebben we dat tienpuntenplan hebben we gepresenteerd. Ja. En dan hadden we een bijeenkomst in Den Haag. Nou, het zat stampvol en allerlei partijen waren aanwezig, van, van VVD tot SP. En er hing gewoon een, een, ja, een nieuw elan in de lucht. Uh, eindelijk weer positieve woorden in Den Haag over de natuur. En onder leiding van Henk Bleker hebben we de afgelopen paar jaar vooral. Dingen gehoord als, nou ja, dat is wel goed genoeg geweest... en uh, het kan wel een, een onsje minder enzovoort. Die natuur hebben we toch vooral last van. Ja. Dus uh, nou ja, een, een, een, een nieuw geluid. Kijk, en, en, en hoe zijn politieke carrière verder zich ontwikkelt. dat, uh, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Je, je lacht er toch bij. Is het niet zo dat je een soort van wraakgevoelens hebt... naar de man die de hele natuur in Nederland... misschien in jullie beleving om zeep wilde helpen? Nee, nee, nee. Want we hebben ook wel uh, in, in, in verschillende gesprekken... hebben we het er ook wel over gehad dat... Uh, Ten eerste dat wij ook wel begrepen... dat als overal bezuinigd wordt... dat je op natuur ook zou moeten bezuinigen. En dat is degene die dat moet brengen... is natuurlijk een, een lastige boodschap voor zo iemand. Ja. Alleen zeiden wij van... je moet er niet, geen afbraakbeleid van maken. Je kunt die bezuinigingen ook uh, doen... door de plannen die we hadden... over een wat langere tijd uit te smeren. En... Um, uh, een punt wat hij ook had, dat hij zei... ik wil de natuur teruggeven aan de mensen. Ja. Nou, uh, teruggeven, hoezo? Ja, teruggeven. Van maar, wie afpakken maar, dan? Maar, nou ja, precies, dat is dan de vraag. Maar de, de mensen betrekken bij de natuur... is op zich iets heel positiefs. Dus daar kon je ook heel goede gesprekken over, over hebben in principe. Maar deed hij dat dan ook? Nou, wat ons, wat ons dwars zat, was een soort rancune. Die er, die er was van, uh, nou ja, wat ik net ook al zei... van het... het, het uh, het is wel een beetje klaar met dat uitbreiden van die natuurgebieden. En uh, ja, die, die, die clubs zoals Natuurmonumenten die moeten maar een toontje lager zingen. Dus rancune naar jullie? Rancune naar, naar, naar ons toe. Naar ook het natuurbeleid van eigenlijk, weet ik veel, vijf, zes, zeven kabinetten die vooraf gingen toe. Ja. Um, uh, uh, en en, en, en uh, een beeld van, uh, ja, uh, klaar, afgelopen. Maar die rancune... nu, nu, nu de economie weer. Die rancune was dus niet wederzijds. Nee, want, want wij bestaan, nu heb ik het even over natuurmonumenten... we bestaan inmiddels bijna 105 jaar. Ja. En, we, en we hebben uh, voor- en tegenslag meegemaakt. En kijk, wij zijn opgericht in een tijd, in, in 1905... toen was er helemaal geen overheidsbeleid voor de natuur... er was helemaal geen geld van de overheid. Toen wilden ze hele uh, naar de meer volplempen met afvalgenomen. Precies, en, en het waren juist mensen die, die, die niet vanuit... Uh, nou ja, uh, negativiteit, maar vanuit een heel positieve drijfveer. van nou, we gaan wat voor die natuur. En dat betekenen. hebben jullie nog steeds, he, die positiviteit. Ja, ja, precies. Ja, Theo Wams, Natuurmonumenten, noemde je al even. Je bent nat uh, directeur natuurbeheer uh, van Natuurmonumenten. Uh, is er toch een fles champagne geopend toen het kabinet Rutte viel? Die fles champagne die is opengegaan. toen het Lenteakkoord gesloten werd. Want toen het kabinet viel. Letterlijk? Nee, letterlijk. <totstuk> figuurlijk. <Ja. laughs> figuurlijk. Maar we waren wel ontzettend blij. Want kijk, toen het kabinet viel, hadden wij nog geen idee... wat, ja, wat gaat er nu gebeuren? Wat, wat is de toekomst? En uh, vervolgens uh, is, is, zijn die vijf partijen bij elkaar gaan zitten... en zijn tot het lenteakkoord gekomen. En uh, daarin zijn de bezuinigingen... want uh, het kabinet had dus meer dan 70 procent... Euh, willen bezuinigen op nou, het Rijksbudget. Ja, voor naartoe... Daar schrok ik een beetje van. Ik had allerlei getallen van 60 en zo gezien. Maar, je, maar jullie hebben het allemaal keurig op een rijtje staan. En uiteindelijk zou dat uitkomen op meer dan 70 Uiteindelijk uitkomen op meer dan 70 En... Um... In het Lenteakkoord is gezegd, nou, 200 miljoen van die bezuiniging... die, gaan we, die laten we niet doorgaan. Ja. Daarmee is het overigens de bezuiniging nog steeds zo rond de 50 procent. Ja, ik dacht, dan is het wel ongeveer van tafel. Nee, al nee, al nee, nee. Maar, dat, maar goed, wij werden wel heel blij... Uh, doordat die 200 miljoen ongelooflijk belangrijk zijn. Want dan kunnen we tenminste weer het beheer van de natuur... Hè, tenminste, als, als dit akkoord ook doorgezet wordt naar de toekomst toe... kunnen we het beheer van de natuur die er is in elk geval betalen. Uh, en ook het signaal wat er vanuit ging wat ik net ook al zei, van eindelijk weer eens uh, positieve ja. geluiden... over de natuur vanuit Den Haag. Ja. Want vanuit de rest van het land horen we genoeg positiefs over de natuur. Ja, want uh, kijk, er zijn altijd plannen geweest om de natuur uit te breiden. Er is iets waar we het zo meteen nog wel over gaan hebben. Ja. De ecolo ecologische hoofdstructuur. Uh, die alle natuurgebieden in Nederland aan elkaar moet... Uh, Plakkast als het ware, ja. met elkaar moet verbinden... ...waardoor je dus ook wat extra natuur nodig hebt hier en daar, want anders lukt dat niet. Nou ja, dat, dat stond erg onder druk. Uh, en het beheer van wat er nu is was al lastig geworden met al die bezuinigingen. Of misschien zelfs onmogelijk. Ja, wij waren gewoon echt bezorgd dat, uh, niet, niet onmiddellijk nu, maar met het verloop... ...want die bezuinigingen werden per jaar als het ware sterker... En dat na verloop van tijd uh, er zelfs niet genoeg geld zou zijn om uh, nou ja, voor alle natuur die, al in de, die er al was, die er al lang was, maar ook die de afgelopen jaren in, inderdaad in het kader van die ecologische hoofdstructuur was aangelegd, dat je daar niet eens meer goed voor kon zorgen. Ja, en met die 200 miljoen erbij, volgens dat lenteakkoord, dan is dat beheer wel veiliggesteld? Dan is dat beheer wel veiliggesteld en dan hopen wij dat je uh, ook uh, nou ja, de, de versterking van de natuur. Uh, ook weer wat meer uh, tempo kunt geven, zeg maar. Theo Wams, ik zei het al, directeur natuurbeheer van natuurmonumenten... is tot twee uur te gast vannacht in Casa Luna. Blijft dus ook het tweede uur. Dus u kunt als luisteraar met hem in gesprek in dat tweede uur. Als u meer wat weet over deze uh, aflevering, maar ook over Casa Luna in het algemeen... kunt u kijken op onze site radio1.nl uh, slash Casa Luna, daar komt u vanzelf terecht als u een beetje gaat uh, surfen. Uh, daar kunt u morgen dit gesprek nog een keertje beluisteren. U kunt zich daar ook via die site aanmelden voor onze nieuwsbrief. En wat ook de moeite waard is, is de Facebook-site van Kase Daar komt een foto van Theo Wams of van ons op. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Er zijn een heleboel foto's gemaakt. Volgens mij zijn er prachtige exemplaren bij. Uh, komt op de website of op de Facebook-site is er volgens mij nog niet. Maar er is al wel een filmpje te zien. Onder meer over die ecologische uh, hoofdstructuur. Goed... Um, er is een. Uh, op jullie site staat een persbericht uh, waar, waar die tien punten, dat tien, die, die tien punten uh, gepresenteerd worden. En daar staat bij: De organisaties maken zich niet alleen sterk voor pure natuurbescherming, maar juist ook voor het belang van groen en natuur voor de mens. Zowel in de stad als op het platteland en in de echte natuurgebieden. Het broodnodige natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor Nederlanders van jong tot oud, is goed voor de leefbaarheid en de economie, want daar wil ik het even over hebben. Ja. Wat is nou het belang van natuur? Want waarom zegt de overheid... je kan er wel 70% op bezuinigen... dus dat belang is misschien niet zo groot? Nou ja, dat je er 70% op zou kunnen bezuinigen... lijkt uit te stralen van het is een soort luxe. Of, of uh, zelfs de term... de PVV heeft wel eens de term de linkse hobby uh, genoemd. Ja. Um, terwijl um, meer en meer mensen... bijvoorbeeld ook binnen het bedrijfsleven zeggen... ja, maar die natuur... Die, Natuur is economie en, en een flink stuk van de economie is, is gebaseerd op natuur. En dat gaat natuurlijk al om hele basale dingen. Als je kijkt naar ons voedsel, al die, al die voedselgewassen... dat zijn ooit zijn die afgeleid van natuurlijke plantensoorten. Ja. Um, veel medicijnen zijn uh, gebaseerd op uh, stoffen uit, uit planten... Uh, of, of, of soms ook bacteriën uit de natuur... Um, maar je kunt het ook wel concreter maken als je gewoon in Nederland kijkt. Uh, het water wat wij drinken, dat is gefilterd in natuurgebieden. Dan zou je zeggen, ja, dan kun je ook een fabriek bouwen waarin je dat filteren doet. Maar één ding weet ik zeker, zo'n fabriek ziet er een stuk minder mooi uit ja. dan zo'n natuurgebied. En het wordt nog duurder ook. En ook efficiënter of niet? Nee, nee. We hebben een ander voorbeeld. Uh, bij Groningen in de buurt, daar is een natuurgebied aangelegd de afgelopen jaren. De Onlanden, een fantastisch gebied. En dat heeft, behalve dat het een heel mooi natuurgebied is en een plek waar... De Groningers fantastisch kunnen uh, recreëren. Heeft het ook de functie om als het te veel water is, om dat water te kunnen opvangen. Want Groningen heeft een aantal jaren geleden echt problemen gehad met, met water. En afgelopen ja. winter weten we is het weer heel spannend geweest. Het gebied was net klaar, hebben ze vol laten lopen. Daardoor is, uh, zijn er overstromingen daar uitgebleven. Nou is ook wel eens gekeken. Je kunt natuurlijk ook overal uh, ja, muurtjes en dijken enzovoort bouwen. Nou, ook daar weer een stuk minder mooi. En ook nog een keertje veel duurder. Ja. Dus Um, als het ware uh, in heel algemene zin, wereldwijd zou je kunnen zeggen, is economie en natuur niet los van elkaar te zien. Maar je hebt ook een heleboel hele praktische dingen. De, de natuur voor onze gezondheid. Voor, het, uh, voor de vorming van onze kinderen. Ja, dus mens en natuur, economie en natuur, dat, dat hoort bij elkaar. Want, en bedoel je dan de, de geestelijke gezondheid ook, de natuur? Als je, de, als je een mooie boswandeling maakt, dan uh, ben je veel problemen kwijt. Of zo, er zijn uh, uh, allerlei onderzoeken die echt laten zien dat zieke mensen sneller beter worden als ze naar de natuur kunnen kijken of in de natuur kunnen komen. En dat gezonde mensen uh, gezonder blijven als ze uh, met natuur in aanraking komen. En het liefst natuurlijk ook nog bewegen in die ja. natuur. En er zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan, hè, naar dat belang, ja. het economisch ja. belang ook. Was er niet het Amerikaans onderzoek dat zei dat uh, de natuur meer waarde heeft dan al het geld op de wereld, of zo, zo, ja. zoiets, hè? Ja, ja, dan wordt het natuurlijk wel wat theoretisch allemaal... maar er zijn inderdaad economen die hebben uitgerekend... van hoeveel geld gaat er nou om... Oh, mijn plan valt van de schoot <laughs> af, sorry. <laughs> hoeveel geld gaat er nou eigenlijk om uh, in, de, in de echte geldeconomie, zeg maar... en hoeveel geldwaarde uh, zie je in de natuur? En daar kwam uit dat de, de, de waarde van alles wat in de natuur gebeurt... Uh, eigenlijk groter is dan alles wat er in de geldeconomie omgaat. Maar waar hebben ze het dan over? Wat is dat dan? Nou, ik, ik kan je één voorbeeld noemen. Um, en dan heb ik het alleen maar over Nederland. De, de rol van bijen, uh, honingbijen, ja. wilde bijen... bij het bestuiven van fruitbomen en, en allerlei gewassen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want zonder bestuiving geen fruit. En, ja. en allerlei andere dingen niet. Dat is alleen al in Nederland ongeveer een miljard euro per jaar. En dat wil zeggen, als die bijen er niet waren... dan moest je met penseeltjes dat gaan doen... of op ja. een of andere kunstmatige manier. En dat zou dus zoveel geld kosten. Nou ja, Ook uh, als je de, die mensen uit Polen of Bulgarije haalt. <laughs> ja, nou dan wordt het misschien iets goedkoper. Maar dit, dit is de orde van grootte. En dan heb je het over, over één heel piepklein één land... en één klein dingetje. Dus ja. als je uh, al dat soort functies van natuur en ik noemde er net al een paar, voor de gezondheid... voor het vasthouden van water, voor het zuiveren van water... het zuiveren van lucht, al die dingen bij elkaar. Dan kom je dus op, op, ja, op immense bedragen. En ik zei al, well, ja, het is natuurlijk een beetje theoretisch ja. gerekend, maar het, het geeft wel iets aan uh, over wat de ongelooflijke impact is... als ja, de natuur niet meer zou functioneren. Het is een enorme kapitaalvernietiging dus als je de natuur slecht onderhoudt. Ja, ja, en dat, de, de ernstige vormen daarvan die zie je vaak niet zozeer in Nederland... maar in andere landen, waar bijvoorbeeld uh, nou ja, denk in de Himalaya... waar men dan veel bossen heeft gekapt. Wat tot enorme overstromingen uh, zeg maar, onderaan die bergen dan leidt. Met ook uh, nou ja, echt, echt desastreuze gevolgen. Ja. In Nederland zijn die dingen dan vaak net iets, minder, iets sluipender, uh, zou je kunnen zeggen. Um, maar ja, goed, uh, als... als uh, de, de bodem zijn zuiverende werking niet meer kan vervullen... hebben we toch een probleem. Ja. En, en wat zijn nou bij die bijen? 1 miljard? 1 miljard, ja. ja. Want het gaat slecht met de bijen. Het gaat slecht met de bijen. Want hoe zit dat nou precies? Ik, ik kom tegenwoordig overal zaadjes tegen die je moet planten... waardoor er ongetwijfeld iets groeit uh, waar die bijen uh, belang bij hebben. Want hoe slecht gaat het dan met de bijen? Nou, het gaat behoorlijk slecht. En het, het viel me op, want we hadden het over, over economie en natuur... dat de directeur van de Rabobank laatst op de, op de radio was. En die luidde de noodklok over de bijen. Want, nou ja, hij noemde dat bedrag dan niet... maar wel met een vergelijkbaar verhaal. Van de, we mogen wel uitkijken, want dit zijn wel uh, ja, zeg maar mechanismen... die ongelooflijk belangrijk zijn. Maar hoe komt het dat het zo slecht gaat met de bijen? En hoe slecht gaat het dan? Hoe, ja, er, is er is een grote discussie opkeert, over, maar er wordt veel gezegd... dat er bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn... eigenlijk die nog maar kort op de markt zijn... Die daar uh, een belangrijke rol in spelen in elk geval. Ik ben geen expert op dat gebied. Heb maar... je enig idee hoeveel bijen er verdwenen zijn? Hoeveel, hoeveel minder bijen we hebben dan vroeger? Nee, kan ik je niet vertellen. Ah, nee. Maar het gaat dus wel. In Gaan het slecht. Slecht. Ja, zeker. Ja, we, we moeten daarover wat aan doen. Um, ja, je hebt je tien punten. Ja, ik heb ze hier. <laughs> lijstje op, uh, op schoot liggen. Uh, ik ik wil er even een paar uitpakken. Nee, toch maar even dan naar die ecologische hoofdstructuur weer. Ja. Um, dat is iets waar al een hele tijd aan gewerkt wordt. Volgens Bleker zou dat af zijn in 2018, ook als het niet af is. Een heel aparte redenering. Ja. Maar wat is nou precies het belang daarvan? Het is uh, heel belangrijk dat... Uh dieren, maar uiteindelijk ook planten... maar dieren kun je je wat makkelijker voorstellen... dat die uh, met elkaar in contact kunnen zijn. En uh, we hebben dat hele mooie filmpje op de, op de site van de. Ja, die staat dus ook op die Facebook-site. Ja, ja, dat is een mooie animatie. Die maakt het heel simpel. Uh, want uh, twee herten moeten elkaar eerst ontmoeten... om kindjes te kunnen krijgen. Ja. En goed, dat is een, een simplificatie natuurlijk. Maar het gaat er wel om dat als je... Nederland en, en zeker in de periode dat we begonnen met de aanleg van die ecologische hoofdstructuur, zo'n zo uh, 20, 25 jaar geleden, raakte natuurgebieden telkens meer van elkaar geïsoleerd. Allemaal ja. vlekjes verspreid over het land. En um, uh, als daar dan met snelwegen ertussenin en, en met stukken landbouwgebied waar gewoon voor, voor dieren niks te beleven valt, die dieren niet meer met elkaar in contact kunnen komen, dan is het risico dat ze uitsterven of dat er de de, de groepen te klein worden met inteelt als gevolg, dat is heel groot. En het is dus heel belangrijk om die gebieden met elkaar te verbinden... zodat, uh, nou ja, grotere dieren, maar ook kleinere dieren... Uh, elkaar weer letterlijk en figuurlijk kunnen ontmoeten. Het is overigens ook voor mensen heel fijn, hè? want als jij aan het fietsen bent... wil je ook uh, in de natuur, wil je ook graag je fietstocht lekker... Uh, ja. door mooie groene natuur voortzetten. Dus het is ook niet alleen maar voor, uh, voor de planten en de dieren. En het is misschien wel grappig om te vertellen... Um, je ziet meer en meer tegenwoordig ecoducten over de snelwegen. Mm -hmm. En daar wordt ook wel eens van gevraagd: ja, ja, werkt dat nou? Daar wordt wel vrij veel onderzoek naar gedaan. En ja, dat werkt. Dus het is ongelooflijk hoeveel dieren, vooral s'nachts, over zo'n ecoduct heen trekken. Als het even minder uh, lawaai is daar. Ja, en, en het sowieso natuurlijk: dieren bewegen zich vaak meer onder de dekking van, uh, van, van duisternis. En uh, dat doen ze dan gewoon door simpelweg het zand glad te maken. En dan kun je gewoon de spoortjes stellen de volgende dag wat daaraan. Nou ja, reeën en herten en vossen... en ik weet niet wat, dan ook kleinere dieren... hagedissen uh, enzovoort, allemaal over die ecoducten gaat. Is dan ook bekend hoe ver dieren eigenlijk trekken over het land? Dan gaan ze van Oost-Groningen naar het westen van Zeeland bijvoorbeeld? Of uh, zijn het, nou... gaat het om kleine stukjes? Kijk, er zijn, er zijn wel dieren, eh, zoals grotere dieren, zo nou ja, bevers, otters, edelherten, noem maar op, die behoorlijke afstanden kunnen afleggen. Maar bij dat verbinden, het gaat er nou niet onmiddellijk om dat al die beesten honderden of duizenden kilometers moeten trekken. Maar laten we zeggen, als het A en het B met elkaar in contact kunnen zijn, dan verderop kunnen weer andere herten met elkaar in contact zijn. En dan ja. uiteindelijk zijn ze allemaal met elkaar verbonden. En, daar, en, daar gaat het meer om. En we lopen niet het risico dat ze allemaal ons land uitgaan... Als, uh, als ze de kans krijgen oh, dan komen om ze allemaal naar terug. Duitsland of ja. naar België... Ja, maar misschien met het seizoen en uh, uh, met het weer enzovoort... dan, dan het is juist belangrijk. Als het dan een poosje slechter voor ze is in Nederland... kunnen ze uh, uitwijken naar een ander gebied... en op een ander moment weer terugkomen. Ja, ja misschien hebben ze daar dan geen zin meer in. <laughs> nou, vast wel, denk <laughs> ik. Ja, ja, want Nederland is wel in een, uh, een heleboel opzichten. en we zijn in een delta, hè? dus we zijn, uh, we zijn voedselrijk, vruchtbaar enzovoort... dus voor heel veel dieren... Een heel aantrekkelijk gebied om te wonen. Hoe, hoe is het nou met de bio? Want je hebt, je hebt je ook druk gemaakt, of misschien ongetwijfeld nog steeds, over biodiversiteit. Ja. Hoe, hoe is het daarmee gesteld? Nou ja, biodiversiteit, dat, dat is eigenlijk de, het officiële woord voor natuurlijke rijkdom. Ja, dus hoeveel diersoorten, hoeveel, hoeveel plantensoorten ja, en zo zijn er? Hoe, hoeveel komt ervoor? En, en, en ik hoor uh, steeds dat het steeds minder wordt, het aantal diersoorten en plantensoorten in Nederland. Ja, we zijn in Nederland uh, iets van driekwart van onze... Uh, als je terugdenkt aan, de, aan, een, aan een periode van uh, 100, 200 jaar geleden... Toen de, toen de biologische rijkdom van ons land... 200 jaar geleden? Zo, zo weinig? Ja, tussen, tussen de 100 en de 200 jaar geleden was dat op zijn hoogtepunt. Echt waar? En wat er sindsdien verloren is gegaan... is zo'n zo zo 70, 75 procent van die rijkdom. Dat is toch ongelooflijk? En da daarmee is Nederland, want in Europa is dat ongeveer de helft... En wereldwijd is dat ongeveer een kwart. Dus Nederland is wat dat betreft een van de landen... die het meeste van die rijkdom is kwijtgeraakt. Ondanks de delta? Nou ja, ja. dankzij een enorme bevolkingsdichtheid. Uh, dankzij een hele intensieve landbouw. Uh, de aanleg van veel wegen enzovoort. En... Het leuke van die ecologische hoofdstructuur is nou weer... dat je kunt zien dat je, dat je er wel degelijk ook wat voor kunt doen. Hè? En dat, ja, dat je wat terugkrijgt. Dat je wat terugkrijgt. Maar 75% joh, in zo'n korte ja, tijd dat is veel dat is veel. En dat blijft ook ja. nog achteruit gaan. Dat, dat vonden wij ook een van de gekke dingen. Want, want uh, Bleker, die, die, die deed het wel eens voorkomen van... joh, dat gaat hartstikke goed met die natuur hier. Een beetje minder kan ook wel en dan gaat het nog steeds goed. maar Kijk nou naar die mooie groene weilanden, zei die bijvoorbeeld. Tof? Ja, dat vind je ook nou, natuurlijk. Ja, dan moet je even goed kijken. Want ik toevallig was vandaag aan het fietsen. En dat maakt dan gewoon een stuk verschil. De bloemrijke weilanden die je dan aan de ene kant van de weg ziet liggen. En, de, en de, wat ze dan wel zeggen, grasakkers. Aan de andere kant. Wat toch echt weinig te beleven is voor, uh, voor vlindertjes en andere dieren. Maar wat? Want driekwart van de dieren? Wat is allemaal verdwenen in die 200 jaar? Wat hadden we dan 200 jaar geleden nog aan. Uh, er zijn op, op alle gebieden er zijn, uh, heel veel plantensoorten uh, zijn er verdwenen. Uh, vlindersoorten bijvoorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld ook de otter, hè, die is gewoon uitgestorven geweest in Nederland. Oh, maar weer die, terug? Die is nu weer terug, die is weer geïntroduceerd. Vind ik ook wel een beetje een, uh, een icoon van, uh, van die ecologische hoofdstructuur. Want aan de ene kant, de otter die, die kan weer in Nederland. Hè. De, de, ze zijn er, ze planten zich voort. Aan de andere kant, helaas worden er ook nog steeds otters doodgereden in het verkeer. Dus die verbindingen zijn er nog niet goed genoeg... Ja. Om, om dat soort fantastische beesten uh, de ruimte te geven in ons land. Ja. Maar zijn, waren er wolven en zo, waren die er toen? Zeker. Wolven, linkse, wilde katten. Links ook. Ja. Jeetje. En, en hoeveel kun je daarvan terughalen dan met een goede ecologische hoofdstructuur? Um, veel. Uh, daar speelt nog wel een rol bij dat ook het klimaat aan het veranderen is. En we hebben dus wel met een veranderende natuur te maken. Dus, uh, dus het, het denken in termen van... Nou, hoe zag het er nou precies uit... Uh, nou, 150 jaar geleden of zo... en dat gaan we soort van reconstrueren nee, ja, dat of kan nabouwen... Dat, dat is alleen al klimaatverandering. Die maakt dat, dat niet... Ja, uh, kijk, niet, uh, niet uitkijkt, krijgen we papegaaien hier en zo. We hebben natuurlijk al de halsbandpakieten ja. in de stad. Ja. Maar het is vooral ja. belangrijk... met, met uh, voldoende grote natuurgebieden... en natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn... dat je... Planten en dieren de ruimte geeft om zich ook spontaan te ontwikkelen. En als dan het klimaat verandert, dan is die natuur ook. Die, die kan tegen een stootje. En als dat allemaal in kleine nou ja, vakjes zit, zeg maar, dan, dan is, de, oh, dan is de, de kwetsbaarheid enorm. Ja. Een ander punt uit dat tienpuntenplan is: breng de natuur van het boerenland terug. Nou, heb jij vandaag op de fiets dus door die weilanden gekrost... En dat viel niet altijd mee. Het valt niet altijd mee en je ziet ook hele hoop hoopgevende uh, initiatieven. Kijk, weidevogels. Ik, ik ben dol op... Uh, ik, ik, ik woon zelf uh, in Amsterdam en ik ga veel het, het waterland in. En dat is een fantastisch weidevogelgebied... waar overigens ook de grutto's en zo achteruit gaan. Ja. Um, maar je ziet ook heel veel initiatieven... waarbij clubs als Natuurmonumenten en Boeren samenwerken en grote groepen vrijwilligers om die weidevogels een toekomst te geven... door allerlei maatregelen, van het beschermen van nesten... tot uh, het, het verbeteren van uh, het natter maken van die weilanden... Uh, zorgen voor hoog gras, zodat die kuikens uh, aan eten kunnen komen en kunnen schuilen. Ja. Dus uh, ja, er kan zoveel. Maar, maar gaat die natuur ook niet achteruit omdat mensen zoals jij zo vaak die natuur in willen? Dat we gewoon die natuur een beetje met rust moeten laten met z'n allen... en er niet, niet allemaal naartoe moeten? Nee, ik zou zeggen, mensen allemaal welkom in de natuur en komt het zien. Uh, er is ook zoveel te beleven en om, om je over te verwonderen in die natuur. Kleine dingen, prachtige vlindertjes of zo, maar ook groot van uh, hele mooie landschappen. En als je een beetje oplet, uh, dan richt je geen schade aan. Heel veel mensen die, die, uh, vinden het ook prettig om naar een plek te gaan... en van daaruit een wandeling te maken, uh, nog wat te drinken. En de groep mensen die echt uren en uren wil zwerven door een natuurgebied... die is gewoon niet zo heel erg groot. Dat, dat, dat middelt zichzelf al een beetje uit. Ja. En die natuur, die, hè, we hadden het net al over... veel beesten die zijn ook in de nacht actief. Nou, de meeste mensen gaan overdag eens even kijken. Dus je, je, je hoeft niet te denken... ik blijf maar thuis, want dat is beter voor de natuur. Uh, sterker nog, ik zeg... ga kijken, dan weet je hoe mooi het is... en dan weet je ook hoe beschermingswaardig het is. Dan word je ook lid van natuurmonumenten. Ja. Want hoe gaat het daarmee, eigenlijk? nu we het toch over hebben? Het aantal leden was een paar jaar geleden hoger, toch? Ja, ja, we zijn de afgelopen jaren wat, uh, wat leden verloren. Uh, heeft er ook mee te maken dat. Uh, lid ergens van worden niet meer zo in is als. laten uh, nou we zeggen, toen onze ouders jong waren. Uh, en. Uh, we zijn nu heel druk bezig om mensen op allerlei manieren... of het nou is via het zijn van vrijwilligers... de afgelopen jaren zijn zo'n aantal vrijwilligers... wat ons helpt in de natuurgebieden, is verdubbeld... Mm -hmm. uh, door eenmalige bijdragen voor, voor de natuur. En er zijn zoveel manieren om betrokken te zijn bij natuurmonumenten. Dus dat, uh, dat gaat alles bij elkaar helemaal niet verkeerd. Ja, het is dus niet zo dat, dat er minder leden zijn... en dat je conclusie, de conclusie automatisch kunt trekken... dat natuur voor veel mensen minder belangrijk wordt. Nee, nee, want de, de aantallen mensen die de natuur ingaan... en zeker ook uh, zeg maar, jonge gezinnen, ouders met kinderen... Uh, maar, maar goed, ook, ook futters en, en, en wat ouder worden de mensen... iedereen trekt de natuur in en dat wordt eerder meer dan minder. Wat we wel denk ik gezien hebben, is dat de, de afstand... Zeg maar, we hadden het nu al over de ecologische hoofdstructuur... over biodiversiteit, dat soort woorden... En, ja, veel mensen die dat niet zoveel zegt. Dus een zekere afstandelijkheid ten opzichte van het natuurbeleid. Ja, maar als je gaat uitleggen dat die hertjes naar elkaar toe willen. Of de, nou ja, dat het dus belangrijk is. Dat ook je niet zo ingewikkeld geen, zijn. Geen nee. Nee, nee, op zich kunnen we daar ons uh, uh, iets bij voorstellen. Dat boerenland nog even. Is daar ja. officieel beleid voor? Uh, want je hoort ook vaak dat boeren. Uh, minder gaan minder boeren, maar meer met de natuur uh, in de weer gaan. Ja, er, is, er zijn allerlei regelingen. Uh, agrarisch natuurbeheer, waarbij boeren uh, afspraken maken... en ook vergoedingen krijgen om bijvoorbeeld voor weidevogels... Uh, allerlei of dingen na te laten die slecht zijn voor weidevogels... of dingen te doen die goed voor ze zijn. Ja. Zou daar uh, nog wel geld voor gebleven zijn eigenlijk? Nou, ook dat, ook dat staat onder druk. Uh, daar, daar ligt ook een relatie met het Europees landbouwbeleid. Maar goed, dan wordt het uh, misschien een uh, vrij ingewikkeld verhaal. Maar uh, de, het hele Europese landbouwbeleid dat wordt ook uh, hervormd de komende jaren, Wordt natuurlijk ook op bezuinigd, omdat meer landen bijgekomen zijn en zo. En, uh, um, nou, dan ben ik even kwijt wat ik daarover zeggen wilde. Nou ja, de, de Europese Commissie die vraagt ook meer en meer aan, aan boeren... om dit type van tegenprestaties te leveren. Dus zorgen voor de natuur, zorgen voor een mooi landschap. En, en tegenprestaties... Bij subsidies bijvoorbeeld? Bij de subsidies die, die de landbouw natuurlijk in grote mate krijgt vanuit, uh, vanuit Europa. Ja. Goed, we gaan straks nog even wat van die punten doornemen. Misschien is het goed om nu even naar wat muziek te luisteren. Want onze gasten nemen altijd muziek mee. Wat okay. heb jij uh, meegebracht? Ja, ik heb een, een cd meegenomen van uh, Kees Mayfield... Dat is uh, iemand waar ik tot voor kort niet zoveel van gehoord had. Maar dat is een, een, een opkomende singer-songwriter uit Volendam. Maar Volendam? Iets, iets, iets geheel Ze anders uit Volendam. Een. Ik vind het fantastische muziek. Maar wat ik er vooral zo leuk van vind... Ik vertelde net al dat ik uh, geniet van het Waterland. En er was laatst op een boerderij in Waterland... een, een huiskamerconcert, heel intiem. Uh, waar hij alleen met zijn gitaartje huh? heel intens uh, zijn nummers uh, uh, ja, voordroeg. Hoe oud is hij dan ongeveer? Als nou, is een jonge vent. Ik weet niet precies hoe oud hij is, maar hij is hartstikke jong. 21 hoor ik net. Dus. En zeer. In koptelefoon. Ja, ik geloof dat hij een zeer getalenteerd volgens mij. Ja, wat is, hoe heet het nummer dat we gaan beluisteren? Het nummer dat we gaan beluisteren, dat heet The Title. Want het is ook het eerste nummer van de cd. The Title.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 Changed you And change Kind of aged you The Goals You and Are worth holding on to To realize That goals Are bullshit To realize That goals Mayfield was dit met de title. Een jongen uit... je zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders? Volendam. De gast in Kazerloener vannacht... Theo Wams, tot twee uur te gast. Dus uh, luisteraars kunnen straks ook met jou in gesprek, Theo. Leuk. Directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten. En uh, ja, we, we zitten hier te praten... naar aanleiding van het presenteren van dat tienpuntenplan. Niet alleen van Natuurmonumenten... maar van meer dan veertig groene organisaties. Uh, ik wilde nog even... Een Paar uitpikken. Er staat een vergroende stad. Jij denkt, ik kom uit Amsterdam, daar moeten we ook eens wat aan doen. <laughs> ja, dat is nou niet onmiddellijk het uh, core business van, uh, van natuurmonumenten om, uh, om, om in de stad uh, uh, uh, allemaal groen aan te leggen enzovoort. Maar het is wel, uh, als je een ideaal beeld zou willen schetsen, dan is dat natuurlijk fantastisch als je uh, bij je huis op de fiets kan stappen... of uh, de deur uit kan, kunt lopen... Ja. En, en min of meer via het groen... Uh, naar buiten kunt trekken. Nou is dat natuurlijk niet altijd, uh, niet altijd mogelijk... maar om zo er tegenaan te kijken. En, en, uh... Dus dat je een soort natuuraderen in de stad krijgt. Ja, we hadden het net over ecologische hoofdstructuur... over het verbinden. Maar dat die verbindingen die kunnen ook tot in de stad lopen. En ook, he, ook voor de mensen... Uh, die van groen willen genieten. Ja. En, um... Maar je kan ook zeggen... ik fiets vijf kilometer en dan ben je er ook. Waarom moet het meteen beginnen? Ja, maar ook dan geldt weer dat het prettiger is om ook dan in of langs groen te fietsen. Ja. Uh, en datzelfde groen is dan ook een mooie gelegenheid... Voor, ook weer voor planten en dieren om in en uit de stad te trekken. En ook weer goed voor, de natuur, voor je gezondheid, geloof ik. Fijnstof ja. wordt ja. beperkt. En, en wat ook blijkt is dat groen in de stad helpt om de stad koel te houden. Uh, oh, ja, maar die, die warmen behoorlijk op? of? Die steden die zijn, zijn vaak ja. uh, meerdere graden warmer ja. dan het platteland eromheen. En meer groen in de stad betekent een, gewoon een prettiger leefklimaat. Maar voor kinderen is het natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk... om uh, niet alleen maar tegen steen en, uh, en beton enzovoort aan te kijken... maar ook groen in de buurt te hebben. Ja. En je hebt uh, bijvoorbeeld in Utrecht het Hangjongerenbos, het Gagelbos. Ja, ja. En in die zin kan het ook een functie hebben dus. Want wat, weet jij daar iets van? Weet je hoe dat werkt? Nou, ik, ik weet er het fijne niet van... maar ik heb begrepen dat daar ook stukken zijn waar jongeren zelf... Uh, uh, nou ja, die hangjongeren, dat ze ja. ook, de, ook de gelegenheid hebben... om daar zelf wat invulling aan die natuur te geven. En op die manier die kunnen ook... kunnen bomen maken, en daar bankjes van maken. Ja, en ze dat mogen, soort dingen, Ze hè? mogen een, een, een, een bruggetje maken, geloof ik. En, uh, ze mogen doen en laten wat ze willen. Ja. En uh, uh, ja, nou ja, dat schijnt goed te werken. Ik, mijn koptelefoon doet opeens heel raar. Er wordt een knopje ingedrukt. Dat moet even uitgedrukt worden als het kan. Want ik word... Oh, daar hoor je niet ja, heel goed van. ik heb er wel even van. Ja. Uh, maar die, die kunnen. Nou ja, dat, en, en, en, dat, ja, dan is het ook de bedoeling dat ze in de wijken waar ze, uh, waar ze wonen. in de overvecht in dit geval in Utrecht. minder, minder uh, overlast bezorgen. Maar dat, ja. Dus in die zin kan het ook nog een functie hebben. Ja, en het. het, het um, nou ja, er gaat ook nog een punt in ons plan over. Over, over kinderen en de natuur. En. Um... Dit gaat dus over wat, over wat oudere kinderen, hè, zeg maar, pubers en uh, adolescenten, denk ik. Ja. Maar um, uh, vooral in de basisschoolperiode is het heel belangrijk... dat kinderen met natuur in aanraking komen. Dat is ook wel uh, in, in verschillende onderzoeken uh, aangetoond... dat kinderen ook op een prettigere manier opgroeien. Ook zeg maar, stabieler en gezonder opgroeien als ze uh, uh, ervaring hebben in de natuur. Ja. En ik moet, zeggen, ja, voor mijzelf geldt dat ik... Uh, ik, ik woonde in Sneek, in Friesland. En uh, ja dat was een tijd, dan dat kon je gewoon nog met je vriendjes... Dus dan loop, liep je de, de stad uit en dan liep je zo het boerenland in. En, en uh, ik weet nog goed, dat, dan gingen we met een emmertje... en dan gingen we kikkervisjes uh, vangen. Nou, dan donder je natuurlijk in de sloot. Dus uh, kleddernat naar huis, moederboos. En dat soort dingen. Echt chameleontaferelen? Nou ja, maar ook, ik noem het als voorbeeld... omdat uh, het voor kinderen zo belangrijk is... Om uh, als het ware in de natuur zichzelf ook tegen te komen. En um, uh, je leidt me af. Ja, sorry, je, zit, ja. je, zit, je zit met, met die koptelefoon kop te schudden. <laughs> ik kan het niet meer horen nu. Oh, nee. um, dat dat uh, bijvoorbeeld een keer verdwalen in het bos. Of met je ouders en je bent je ouders kwijt. Of een keer uit een boom vallen. Dat la, naast natuurlijk hele leuke dingen. Als herfstbladeren en torretjes en zo die je kunt vinden. Maar vooral dat ja, jezelf tegenkomen noem ik het maar. Uh, dat dat heel vormend is voor kinderen en heel belangrijk... en dat een aantal van dat soort ervaringen je toch vooral in de natuur kunt hebben. Ja. En, en ja, meer en meer kinderen die, die hebben de gelegenheid niet meer... worden niet door hun ouders meegenomen of uh, het komt er niet van. En uh, ja, je, je, je zou eigenlijk moeten zeggen... elk kind moet in zijn basisschoolperiode een aantal keren echt de natuur in. dat is ja. echt belangrijk. En dat is leuk als dat dan in de stad begint... Ja. Want dat is ook een van die punten, hè? geef elk kind recht op natuur. Nou ja, dat, dat hebben we ja. dan eigenlijk nu besproken. Wat, wat voor jullie belangrijk is, is om de, de band tussen mens en natuur te herstellen. Jullie willen op de een of andere manier ook mensen betrekken meer... Hè? bij natuurbeleid, bij natuurbeheer. Ja, ja. Oh. Ik, ik denk dat... Uh, uh, nou, we hebben de afgelopen decennia gewoon keihard gewerkt. En als ik we zeg, bedoel ik de overheid, organisaties als Natuurmonument... en onze collega, andere beheerorganisaties en, en ik weet niet wie allemaal. Keihard gewerkt voor die natuur. De natuur versterkt en daar gaan we nog mee door. Die ecologische hoofdstructuur, zeker nu met het lenteakkoord... en het nieuwe kabinet wat straks komt. Maar we zijn misschien wat in, in die gerichtheid om, om die natuurgebieden zelf te versterken... Soms wat vergeten om de mensen daar ook uh, echt goed bij te betrekken. Mensen komen natuurlijk daar wandelen en zo. En het is niet zo dat mensen daar niks mee hebben. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Hè? Ik had het al over vrijwilligerswerk in de natuur. Maar mensen kunnen ook meedenken over ja, hoe moet dat gebied er nou precies uitkomen te zien. Uh, wat, wat vind ik daar mooi? Uh, wat voor voorzieningen zou ik ook willen? Maar hoe organiseer je dat dan? Hoe vraag je dat aan mensen? Nou, we hebben nu uh, uh, bij Haarzuilens. Daar heb je het uh, kasteel Haarzuil, ja? Maar daaromheen ligt een landgoed. Dat, dat is van natuurmonument. En dat zijn we nog aan het ontwikkelen. En daar vlakbij is de, is de, de nieuwe wijk Leidse Rijn. Ja. Daar hebben we nu een, een hele grote enquête gehouden... onder alle bewoners, niet alleen in Leidse Rijn, maar ook nog breder. Met vragen over, goh, dat gebied dat is eigenlijk jullie natuurgebied. En dat zijn wij aan het ontwikkelen. Wat zou je allemaal willen? Wat zou, waar heb je nou voorkeur voor? Dan krijgen we allerlei uh, interessante reacties op. En we hopen ook dat mensen niet alleen maar een antwoord geven op die vraag... maar daardoor ook betrokken raken... Ja. Bij, uh, bij zo'n natuurgebied. Uh, op andere plekken daar, daar houden we bijeenkomsten in, uh, in dorpshuizen. Hè, als, het, als het gaat om natuurgebieden die wat meer op het platteland gelegen zijn. Om met mensen samen ook uh, nou ja, uh, plannen te bedenken. Er ja. gaat hier <laughs> mogelijkheden te over. Er gebeurt van alles. Hè? Technisch gaat hier van alles mis. Nou, er komt er allemaal geluid. Ik ga hem even uitzetten. Dan ja. trekken we ons niks meer vandaan. Ik weet hoe laat het programma afgelopen is. We hebben geen communicatie meer. Maar wel met elkaar. Ja. Want uh, ben jij nou je hele leven al zelf ook heel erg betrokken geweest bij die natuur? Heb je er doorheen gelopen? Ben je altijd uh, een groot liefhebber geweest? Nou, ik, dat is wel een beetje met, met, met schokken en, uh, enzovoort gegaan. Ik, ik ben wel heel jong begonnen met natuurbeschermen. Want ik, ik, ik zat op de middelbare school en toen las ik wat over uh, trekvogels... die dan in Zuid-Europa werden geschoten of gevangen en, en opgegeten enzovoort. Nou, dat vond ik zoiets ergs. Dus toen heb ik met vrienden een, een actiegroep opgericht... En, uh, in Sneek, waar ik woonde, op de markt hebben we handtekeningen verzameld uh, en en ja, van daaruit uh, ben ik me daar meer en meer in gaan interesseren en ik ben biologie gaan studeren, heb uh, heb heel lang uh, binnen de milieubeweging gewerkt en nou ja, nu sinds een jaar of acht uh, bij natuurmonumenten. Ja. En kende je vroeger ook alle vogels uit je hoofd en bloemetjes en bomen? Nee, ik ben, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n groot kenner. Nee? Uh, ik kan er ontzettend van genieten, hoor. En ik weet er ook heus wel een aantal. Maar zeker nu ik bij natuurmonumenten werk... die mensen om me heen, er zijn er die echt die weten alles. En dat, daar kan ik ook van genieten. Dat mensen zo, zeg maar, daarin opgaan. Uh, ik, ik ben zelf vooral een genieter van, van ja, mooie landschappen... En, ook, en mooie geluiden, mooie vogelgeluiden, maar bijvoorbeeld. Wat heb je dan geleerd tijdens die opleiding Biologie? Nou, heel erg veel. Ik, ik ben ecoloog, dus ik heb juist geleerd over de dingen... waar we het de afgelopen half uur of zo over gehad hebben. Ja. Over het belang van biodiversiteit, over hoe die dingen met elkaar samenhangen. Over zo'n ecologische hoofdstructuur, de, de, ook de ecologische theorieën daarachter. Dat het, dat het echt belangrijk is voor dieren en voor planten... om die verbondenheid te hebben. Dat zijn, dat zijn zaken waar ik uh, uitgeleid heb studeerd heb. Maar gestudeerd niet de, de, alle, maar daarvoor, alle daarvoor soorten. En ik, ik, heb wel, ik heb op Koog heb ik onderzoek gedaan aan de vegetatie. Ja. En daar op een zeker moment wist ik, elke plantensoort kon ik daar gewoon van vijf meter afstand, als het maar zo'n klein plantje ja, ja. was, zeggen, oh dat is dat. Maar dat vergeet maar je Maar ik weer. ben wat vergeetachtig op dat punt, dus dan later ja. was ik het weer een beetje kwijt. En als je met je, met je, want je hebt twee kinderen volgens mij. Ja. Als je dan ja. door de natuur loopt, hoe gaat dat? Nou, dat, dat hangt af van de leeftijd. Ze zijn, zijn nu pubers. Dus uh, nu, nu zeggen ze van, uh, we hoeven niet zo heel erg nodig door die natuur te lopen. Ga jij maar, pa. Ja. <laughs> en, uh, maar ja, toen ze kleiner waren, hebben we ook natuurlijk fantastische avonturen beleefd met ze. Uh, inderdaad, nog wat ik zei, met, met die bomen en, en, en kuilen. En uh, de die jongste die was erg goed om in, in sloten te vallen. Dus we hebben heel wat modder mee naar huis genomen. Ja. <laughs> Trouwens, als er ijs op de sloten lag, vroeger, ja. want jij komt uit Sneek, zei je al, Ja. Jongen, hè? Nou, een, een Friese jongen die hoort van schaatsen te houden... maar ja. dat had je dan weer helemaal niet, hè? Want dat is nee. ook een fantastische manier om van de natuur te genieten. Toen ik Op mijn... Toen ik mijn vrouw tegenkwam, toen zei ze van: "Jij moet eerst schaatsen leren." Dus toen heb ik, euh, toen, ja? ik maar toen woonde ik inmiddels al in Amsterdam. En die kwam ook uit Friesland? Nee, die allemaal? kwam uit de Zuid-Hollandse Polders. Maar ja, daar kun je ook heel mooi schaatsen. Ja. En afgelopen winter hebben we weer fantastische tochten gemaakt in Waterland. Dus je bent pa pas nadat je uit Friesland uh, kwam gaan schaatsen. Ben ik gaan schaatsen leren? Ja, Ja, gek hè? Maar ik er wel maar heel veel. In oh, schaatsen. maar dat is ook goed. Ja, nee, dus de, de watersport is er met de paplepel ingegoten. Ik ga even vertellen wat wij zo meteen gaan doen, want uh, dit gesprek uh, voor nu zit er dan voorlopig op. Um, de vraag aan luisteraars is... wat is voor u het belang van de natuur in ons land? En dat is misschien wel een beetje wat jullie ook, wat jullie ook willen bespreken. Hè? Daar in haar of waar dan ook met de met, uh, met, met achterban... of met mensen die van de natuur genieten. Uh, komt u er vaak? Vindt u dat er genoeg is? En voldoet de natuur uh, uh, die er is aan uw wensen? Wat zou u veranderen aan het natuurbeleid in ons land? En in ieder geval aan het natuurbeleid bij u in de buurt? Dat willen wij graag zo meteen uh, bespreken met u... En Theo Wams die blijft hier zitten. Dus ja, ik ben heel die, benieuwd. Die kan, ja, precies. Nou, daar kan je nog wat van opsteken, als het goed is. denk het wel. En, en uh, omgekeerd ook, hopelijk. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. 0800-1121, dat kunt u nu al bellen. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncf.nl. Casaluna.ncf.nl. En Twitter kan naar hashtag Casaluna. Uh, wou, en dan hebben we nog een kleine, twee minuten voor... nog iets graag uh, kwijt over het Markermeer... Ja, dat is een project daar ben ik zo trots op. Wij hebben, uh, Je hebt het Markermeer, dat moest ooit de Markerwaard worden. Hè? En uh, dat is gelukkig niet doorgegaan. Ja. Maar dat Markermeer dat is eigenlijk een heel belangrijk vogelgebied. En, en ook onderwaternatuur, maar dat gaat achteruit en achteruit. En we hebben nou een plan gemaakt om daar in dat Markermeer... Uh, eilanden en moeras aan te leggen. In een stuk ervan, bij de Houtribdijk. En... Uh, Fantastisch voor recreatie, maar ook voor vogels, ook voor de vissen enzovoort. En we hebben van de postcode loterij een enorm bedrag gekregen... van 15 miljoen euro, om dat tot stand te brengen. En nou willen we de komende jaren, want we hebben nog meer geld nodig en heel veel steun... Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Dat is ons eigen stukje ecologische hoofdstructuur. Nou, misschien hebben we het er straks ook nog wel even ja, over. Nu is het ja. een korte aankijler. Want wij gaan even plaatsmaken voor uh, het hoorspel. Dat heet 237 redenen voor seks. En dat gaat dan niet over hertjes. Uh, maar om twee minuten over één zijn wij terug. Uh, in eerst dat hoorspel dus. En uh, daarna Theo Wams en ik terug met Casaluna, deel 2. Tot zo.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 237 redenen voor seks. Met Geert Lagerveen En Leopold Witte. Love me like a river does. Cross the sea. Love me like a river does.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 162, ik wilde meer zelfvertrouwen krijgen. 196, ik wilde van mijn remmingen af. 200, ik was het zat om maag te zijn. Welkom bij ons radiovoorspel 237 redenen voor seks. Mijn naam is Geert en naast mij zit met een zorgelijke blik... Nou, dat valt wel mee. Kunnen we beginnen? Ja. Ja, wat is er? Ja, laten we maar beginnen. Nou, mijn naam is Geert, naast mij zit... Ik kom op zich. Uh... Wat? Wat heb jij?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 Net is haar vriendinnen, half vier aan de pil, half vier naar Frankrijk. La France, j'arrive. La, le soleil. Le soleil. Zijn histoire, Que j'avais demandé c'est l'histoire. d'un soleil. Que j'avais esprit, c'est l'histoire. Sorry, waarom ga je niet door? Ja, ik weet niet. Ik weet niet, ik moet morgen ook naar de dokter. Sorry? Zaterdag? Ja, half acht naar de fysiotherapeut. Oh, is dat het hey, Wat heb je dan? Oh, geen zin in. Mijn schouder, mijn nek zit helemaal vast.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 Om half acht s morgens moet ik elke keer weer mijn arm omhoog doen. Nou, dat gaat niet zo goed, hè, meneer Witte? Verdammel, ik zie er zo twee van die heksen... die achter mijn rug staan te lachen. Elke keer weer, elke keer weer. Je moet wel uw oefeningen blijven doen, hoor, meneer Witte. Jongen, dat wist ik helemaal niet. Sorry, hoor. Ik zit elke keer zo gigantisch tegenop... om te staan als een seksloze zoutzak voor die twee. Lekkere wijze. Ja. Waarom doen ze niet gewoon een witte jas aan?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 Le croissant, baquette, pen ou chocolat. Stella gebruikt voor het eerst mascara. In de bar van de camping ziet ze een jubox, een flipperkast en een groepje Franse jongens. Op het strand ziet Stella ze volleyballen. Ze zit op haar badhanddoekje.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 Als je dan een later een keer tegenkwam in het zwembad of zo met je vrienden, dan even kopje om. Even van. Vader, vieze kut, hoor. Vader, vieze. Godvertooi. Uit je vader, vieze. Gorg, boter, wafel. Vader, vieze kut, hoor. Waar, warm onder water. Waar, waar, vader, vieze kut, hoor. Godvertooi. Sorry. Goeiedag, luisteraars. Bent u er nog? Misschien dat u een beetje in verwarring bent. Goed. Uh, de mail die Stella ons stuurde over. Ont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 Maar eigenlijk is dat onzin, want het zijn gewoon twee visuothebbers. Oh ja, en waarom hebben ze daar niet gewoon een witte jas ja, aan? Waar, waarom ben jij zo Zacharijnen? Dat, dat zijn gewoon vrouwen. Ik bedoel, het gaat erom dat jij denkt dat je niet meer aantrekkelijk bent. Nee, en nou dan ja, geef je ja, hun het het de schuld onzin, van. Dat is heel, en dat is trouwens onzin, want je bent, ja, je maar, je bent heksen die jou vernietigen. Ja, het zijn ook zijn gewoon heksen, smare, ja, zonder witte jas. Word, het zijn ook gewoon heksen die daarmee staan en je ze doen me pijn. Is, elke en, en, af, niet fysieke pijn, maar gewoon geestelijke pijn. Ja, ik weet niet wat hand is hoor. Gelijk naar huis gaan. Ga je wakker maken of zo. Ja, dat ga ik zeker doen. Nou, wat ga dan niet. Jezus, Leopold. Uh, nou, ja, uh, luisteraars. Uh, uh, Leopold heeft het einde van de uitzending niet gehaald. Ik weet ook niet precies wat er met hem aan de hand is. Uh, ik hoop dat u maandagnacht weer op ons programma afstemt. Ik zal er zeker zijn. Hopelijk met Leopold en... Ja, anders misschien met Stella. Uh, kruip lekker tegen elkaar aan. En heb allemaal een heel goed weekend. <laughs> Seks twee drie zeven. Het AVOLO volgende week? Dat was fun. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.